De Britse regering heeft te snel besloten tot deelname aan de invasie van Irak in maart 2003. Dat staat in het eindrapport van de commissie Chilcot... die zeven jaar lang onderzoek deed naar de Britse rol in de Irakoorlog. Volgens Chilcot had het kabinet Blair al besloten om mee te doen aan de oorlog... toen er nog vreedzame oplossingen voor het conflict met Irak op tafel lagen. Het was geen last resort, zei Chilcot op een persconferentie in Londen. Volgens hem hebben het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... de autoriteit van de VN-veiligheidsraad ondermijnd. De raad heeft nooit ingezemd met militaire acties in Irak. Het Syrische leger heeft een eenzijdig staakt het vuur afgekondigd voor het hele land. Volgens het staatspersbureau moet dat rond deze tijd ingaan en duren tot vrijdag middernacht. Het bestand valt samen met het suikerfeest waarmee de islamitische vaste maand wordt afgesloten. De laatste tijd is er hevige vocht in het noorden en noordoosten van Syrië, vooral rond de stad Aleppo. Rusland, bondgenoot van president Assad, en de VS dringen al maanden aan op een wapenstilstand. UKIP-voorman Farage wil tegenstanders van de EU en andere landen helpen bij het organiseren van campagnes om eruit te stappen. Farage stapte maandag op als partijleider, maar blijft lid van het Europees Parlement. Volgens hem is Nederland een van de eerste landen die uit de EU kunnen stappen. Het aantal doden door ongeluk in de bouw is fors gestegen. In de eerste helft van vorig jaar vielen er 27 doden. Dit jaar waren dat er 42, meldt de inspectie. De stijging komt doordat er meer wordt gebouwd, maar ook doordat er vaak meerdere bouwbedrijven op dezelfde plek werken, wat leidt tot meer communicatieproblemen. Het weer, het is vrij zonnig, maar in het zuiden zijn meer wolken... en er is een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag min of meer dezelfde temperatuur... en ook een afwisseling van wolken en zon. In het weekeinde wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 4 kilometer file. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Monnikendam 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Verke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zo, welkom terug bij Tweede Uur Luncht. Inmiddels is er ook al een gast aangeschoven. Daar gaat Ingrid zo even mee babbelen. U luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Nou, het is niet meer helemaal dagelijks, dus dat loopt niet helemaal. Maar we gaan eens een beetje stevig beginnen, denk ik. Van Nation Army van White Stripes, helpen om allemaal een beetje wakker te worden. Hè? Middels is er een gast aangeschoven. Ja, welkom, Chris Heinsma van de Haven van Zandvoort. Goedemiddag. Paviljoen nummer 9. Correct. Ja, welkom. Dankjewel. Hoe lang bestaat Haven als uh, vast paviljoen? Uh, wij hebben met z'n drie in uh, 2010 hebben uh, we de toenmalige club, Maritiem overgenomen van. Uh, Harry Fase, ja. wel bekend als Harry Oliebollen Juist, natuurlijk. Ja. Uh, nog steeds uh, <laughs> actief in de oliebollenwereld. Ja. En uh, nu zijn we nog met z'n tweeën vanwege wat uh, interne strubbelingen. Ja. Maar we, zijn, uh, we hebben de permanente, de vergunning van Harry gekocht. Okay. En toen zijn we de haven van Zandvoort begonnen. Ja. Als permanente locatie. Ik snap hem, ja. vraag ik me altijd af. Hebben die effect op een vast paviljoen? Ja, tuurlijk. Ja? Zeker uh, qua onderhoud, omdat alles... Uh, wij bergen niet alles netjes op. Maar uh, wij laten alles staan op het strand. Dus dat gaat wel hard. Ja. En uh, ja, qua omzet heb je natuurlijk ook wel. Het, uh, het mooie weer helpt wel. Natuurlijk. Ja, ja. Dus het, mag, heb je, het mag wel even losgaan. Ja, als heb je meer onderhoud natuurlijk. Nou, meer onderhoud. Dat, dat onderhoud dat hebben we wel. We hebben extra onderhoud omdat we het niet zwinters winters binnen kunnen schilderen. Ja. Zo. Dus dat gaat wat harder. Ja. Maar het heer is natuurlijk voor je omzet uh, sowieso wel belangrijk. Ja, sowieso. Ja. Hoeveel personen kunnen we jou terecht? Ja, van 2 tot uh, 2000 denk ik wel. Veel? Dat is best wel veel, ja. ja. Ja, 2000 hebben we nog nooit gehaald, maar we zijn wel aardig in de buurt gekomen. Ja. Heb je ook een aparte ruimte voor feesten en partijen? Ja, we hebben een, een, een, een wand erin gebouwd die verschuifbaar is. Dus ja. we kunnen eigenlijk kunnen we grote feesten in een grote ruimte zetten... en kleine feesten in een kleine ruimte. Dus we kunnen eigenlijk kunnen we de ruimte aanpassen aan het aantal gasten wat we kunnen verwachten. En hoeveel gasten kunnen er maximaal in dan, in zo'n ruimte? Nou, die, die ruimte kunnen we dus helemaal... We vuren natuurlijk ook ons hele paviljoen. Dus ja. we kunnen wel acht, uh, 900 man uh, alleen maar binnen. Kunnen er wel staan. Maar we kunnen alle kanten op door die flexibele wand. Ja. Omdat we natuurlijk uh, kunnen zeggen van ja, oké... Okay, uh, het is niet leuk om met te veel mensen in een kleine, te kleine ruimte te staan. Maar nee. wat nog minder leuk is, is met te weinig mensen in een te grote ruimte. Ja, dat klopt. Ja. Dan pas je de ruimte altijd uh, aan aan het, uh, aan het aantal gasten. Ja. Hoeveel mensen werken er bij jullie? Ja, we hebben er vijftien in vaste dienst. En dan hebben we 4 perel, nog wel een mannetje of dertig rondlopen. Maar, ja. En hoeveel ja. koks? Ja, zes. Eén uh, hele goede chef, gelukkig. Ja. Hebben jullie uh, vaste menu's of à la carte? Of? Nee, we hebben à la carte. We hebben wel een speciale kaart voor groepen. Ja. En, uh, meer dan vijftien personen of meer dan veertien personen. Dat, uh, ja, in de hek is dat wat handiger voor ons. dat is wel niet zeggen dat we een andere kwaliteit leveren. Maar dat is wel wat uh, logistiek wat beter. Ja. En voor de rest is het gewoon uh, à la carte. En uh, we verkopen van, uh, van kreeft uh, tot saté. Waar ligt de gemiddelde prijsklasse ongeveer, zeg maar? Ja, je kan het zo duur maken als je zelf wil, zeg ik altijd maar. Ja. Dus je kan binnenkomen voor een hamburger of voor een tosti. Maar je kan ook gewoon lekker aan de Mer gaan... Uh, met uh, een mooie fles wijn erbij. Ja. We hebben altijd, uh, ons drankassortiment is altijd uh, zeer breed en, uh, en diep. We verkopen heel veel soorten bier. We hebben verschillende opene wijnen en... Uh, Diverse frisdranken en andere dranken ja. Ze komen een heel lint. Oké. Okay. Reserveren of binnenlopen vraag ik altijd even. Ja, beide. Beide kan. Kom kan ja. je gewoon reserveren. Telefoonnummer 023 571 8888. Of uh, je kijkt even op de website uh, www.dehavenvanzandvoort.nl. Staat er ook een menukaart dan, uh, op de website? Er staat, uh, ja. Een indicatie van de menukaart staat op. Okay. Dat is niet altijd up-to-date, want ja. we werken ook veel met dagspecials. Dus, uh, maar uh, de eerste indruk staat er zeker op. Ja. Openingstijden? In principe zijn we elke dag om 9 uur open. Tot hoe laat? En, uh, tot, uh, ja, tot middernacht. Maar soms ook wat eerder dicht. En soms zijn we helemaal gesloten omdat we afgehuurd zijn. Ja. En in de winter zijn we om 10 uur s ochtends open. Oké. Okay. Zijn er nog evenementen die gaan komen? Uh, er zijn. Ja, we hebben nog wel wat evenementen. Uh, maar niet. Uh, we, ja, we doen heel veel samen met. Uh, Swingstation, die komt één keer in de maand. We hebben altijd uh, boeddha-dance uh, ja. die bij ons uh, voorbij komen. Voor de rest uh, organiseren we zelf niet zo heel gek veel. Maar we proberen af en toe... We hadden laatst hadden we de havendagen. Dan uh, hadden we een hele grote toren met Meer staan. Ja. En dat uh, proberen we ons een beetje te profileren. Maar uh, openbare grote feesten hebben we niet zoveel, nee. Maar wel veel bedrijfsfeesten. Ja. Grote en kleine barbecuetjes. Afgelopen weekend zag ik ook Giel Belen langskomen bij jullie. Ja, dat was erg leuk. Het was wel ja. erg vroeg. Maar uh, vier uur s ochtends opstaan en zes uur van zes tot tien Giel in de morgen. Ja. Hartstikke leuk. Uh, leuk kerel. En uh, hij vond het zelf ook heel leuk. Het was echt grappig. Ja. Binnenkort uh, hebben we Haarlem 105, 16 en 17 juli die komen, die komen uitzenden. Ja. Uh, ik uh, hoor net dat uh, Zandvoort FM ook komt uh, weer voor een stranduitzending. Gezellig. Maar <lacht> <En>, uh, <lacht> nou, die zag je niet aankomen, hè? Nee. <lacht> <laughs> dus uh, ja, uh, we doen eigenlijk van alles. Ja, sportief evenementen hebben jullie ook? We hadden, uh, vorige week hadden we een uh, gelukkig een groot uh, evenement met negen volleybalvelden en uh, aansluitend barbecue. En uh, we werken veel samen met, uh, met evenementenbureaus. Wij verzorgen het eten en het drinken en ja. zij komen met hun gasten. En uh, Expeditie Robinson of uh, mountainbiken door de duinen. Ja, uh, eigenlijk uh, ah, leuk. een beetje kajakken. Alles kan wel. Nou, hartstikke leuk. Ja. ja, heb jij nog vragen, Ro? Nee, nee, nee. Het nee. is een uh, lekker duidelijk verhaal. Ja, ja, ja toch? Ik nou, wel. ik ja. nog wel, uh, mocht toch nog wat toevoegen. <laughs> <laughs> er zijn natuurlijk discussies gaande over Zandvoort en Amsterdam Beach. Nou, daar wil ik nog wel even iets, iets over kwijt. Dat, ja. uh, niet negatief, juist positief. Dat ik denk van, nou, dit is samenwerking met Amsterdam. Dat die juist goed is voor de bezoekersaantallen in, uh, in Zandvoort. Omdat ik denk, maar dat is mijn mening, dat ik... Ik denk dat uh, juist de toeristen uit Amerika of Chinezen... die draaien hun hand niet om voor een busritje... of een uh, reisje met de trein uh, naar het strand uh, van twintig minuten. Dat is voor hun helemaal niks. En hoe meer zij gewoon uh, erop attent gemaakt worden... dat Amsterdam ook een strand heeft... ja, dat is als je minder Sida woont... dan uh, ben je twintig uur onderweg naar het strand. En hier maar twintig minuten. Dus misschien is het wel leuk uh, voor hun om dat uh, eens een keer te komen bekijken. En ik uh, denk, uh, ja, ik dacht dat wel een warm hart toe. De, ja, de, de, de promotie in het hele land en uh, wereldwijd en internationaal. Goed, dankjewel. Mooi. Muziekje. Ja. Zullen we een muziekje doen? En dan gaan we daarna naar de prijs. Helemaal goed. We gaan met uh, Hey There Delilah. Plain White T.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 De Delilah, plain white tees. Um, hebben we wel gemerkt, we hebben een gast in de studio. Um, die zitten hier, uh, ja, dat, dat kost gewoon. Die, die moeten wat meebrengen, anders mag je hier gewoon niet komen. Dus um, deze heer heeft ook uh, wat meegebracht, als het goed is. Hè? Ik heb een uh, tegoedbom meegenomen voor uh, twee personen Friede bij de haven van Zandvoort. Uh, ja, dat is ons, uh, ons topgericht, zeg maar. Ja. Dus ik ga nu uh, ga ik waarschijnlijk een loodje trekken naar, ja, uit uh, die honderden loodjes ja, die voor mijn klopt. neus liggen. Ik heb al even gekeken wat er tussen zat. kon niks vinden, dus ik <laughs> doe het gewoon blind. Heel goed. Ik heb hem nu te pakken. En dan heb ik hier... Nou, dat vind ik wel heel leuk. Dat is namelijk heel toevallig. Dat is Erna Meijer. Die ken jij? Ja, Erna. Ja. Hartstikke leuk dat je bij mijn Meer komt eten. Dat vind ik echt heel fijn. Gefeliciteerd, Erna. Gefeliciteerd, Erna. Je mag oh, je mag ja. de bonnen ophalen bij uh, de haven van... Of, uh, bij FM Zandvoert aan de Tolweg nummer 10. Zit er nog een tijdslimiet aan? Nou, Erna mag rustig aandoen, hoor. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> nee, de, de, de, de bon is gewoon ik neem wel onbeperkt, contact met haar op. onbeperkt houdbaar. Dat komt wel goed, denk ik. Ja. ja? Dankjewel voor je komst Ik studio, Chris. Ik, uh, ga even, zal ik die plaat even aankondigen? Ja, dat leuk, mag. Staat u klaar? Je had een verzoekje, hè? Ja, ik had een verzoekje. Heb je hem al klaarstaan? Nee, die ga ik nu even voor je opzoeken, ja. dan. Dan staat hij nu klaar. Kijk. Ik ben al vrolijk, maar van dit nummer word ik helemaal vrolijk. Doton, home.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 Keep crying out loud burn the bridges in our town till the point where we drive as it all comes down again as it all comes down again as it all Speciaal verzoek, dan met het nummer Home. Um, you know, Hierna uh, een groep uh, jeugdsentiment. We had white horses and ladies by the score. All dressed in satin and waiting by the door. Feathers. They made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was! He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory. The people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, he was a bullet that found him, his blood ran Emerson, Lake en Palmer met het nummer Lucky Man. We zijn alweer toe aan het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol. Van 11 tot en met 24 juli staat er een levensgroot labyrint op het Badhuisplein in Zandvoort. Het labyrint is een reizende attractie en is op verschillende plaatsen in Nederland te zien. Elke plaats krijgt zijn of haar labyrint in een unieke vorm. Zowel de inwoners als de bezoekers van Zandvoort kunnen de uitdaging aangaan om de uitgang van het doolhof te vinden. De komende maanden vinden er in Zandvoort de nodige evenementen plaats, zoals de zomermarkt, enkele muziekfestivals en het Zandsculturenfestival. Pools wethouder Gerard Kuipers is het labyrint voor deze zomer... een waardevolle aanvulling op de lijst met reeds geplande activiteiten en evenementen. Billy is het dier van de week bij Dieren tehuis Kennemerland... en is een lieve poes van drie jaren jong. Zij zit graag op schoot en is liever binnen dan buiten... wat niet betekent dat de kat te plaats is bij mensen waar ze niet naar buiten kan. Een wandeling op gezette tijden vindt Billy heel leuk. Billy krijgt bij te dierentehuis Kennemerland graafvrije voeding... omdat ze last heeft gehad van haar blaas... Wie een rustig huishouden heeft en op zoek is naar een leuk maatje... kan snel langskomen bij het asiel aan de Keesomstraat nummer 5. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4. Het telefoonnummer is 023-57-13888. Of kijk op wwwdierentehuis We gaan naar de agenda. Vrijdag 8 juli organiseert Jump XL in samenwerking met Future Sound Events... een flying disco in de Beach Factory van Centerparks Parks... aan de Tromstraat 2 in Zandvoort. Je kunt jumpen op 30 trampolines en er zijn koele licht en rookeffecten en de leukste beats op de achtergrond. Wachtende ouders kunnen een drankje en een hapje bestellen in een mooie grote ruimte met voldoende stoelen en tafels. Kaartjes zijn in de voorverkoop bij de Bruna en kosten 10 euro per persoon of op de dag zelf aan de kassa voor 12,50 euro per persoon. Kids van 8 tot en met 11 jaar kunnen jumpen van 6 uur avonds tot 8 uur en kids van 12 tot en met 15 jumpen van 8 tot 11 uur avonds. Iedere vrijdag in juli is er van 4 uur middags tot 10 uur avonds aan het Gasthuisplein in Zandvoort een toeristenmarkt. Met gezellige kraampjes die erop gericht zijn toeristen te laten genieten van een Zuid-Europese sfeer. On Air Events heeft als doel volgend jaar de markt ook in de maand augustus laten plaatsvinden. Zaterdag 9 juli van 4 uur tot middernacht kun je naar het allereerste singles borrel en strandfeest bij strandpaviljoen nummer 16 Meijer aan Zee. Ongedwongen kletsen, eten en borrelen en dansen op hits van toen tot nu. Meijer Aan Zee heeft een heerlijke cocktailbar... voor cocktails met en zonder alcohol... en DJ Flexi Frank zal de beste dancehits draaien. U kunt ook lekkere gerechten bestellen. Kaartjes kosten 10 euro per persoon in de voorverkoop... en zijn te bestellen via de volgende link... ga ik even spellen weer... http lcom Singel Strandfeest. En als je ze aan de deur koopt, dat kan natuurlijk ook... dan betaal je 12,50 euro per persoon... De doelgroep is 25-plussers, maar hierop zal geen strenge controle plaatsvinden... maar het is slechts een indicatie. De voorverkoop loopt hard, dus geef het door aan je vrijgezelle vrienden. Op zondag 10 juli is er weer een grote zomermarkt in het centrum van Zandvoort. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren. Ook bijna alle winkeliers doen aan deze jaarmarkt mee. De markt begint om 10 uur en eindigt om 5 uur s middags. Tot zover de agenda uit de regio. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag flinke perioden met zon, maar ook wolkenvelden. Op de meeste plaatsen is het droog. Er waait een vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur stijgt naar een graad of 18. De komende nacht zien we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het droog en er zijn zonnige perioden. Er waait een matige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt naar een graad of 21. Dit was het weerbericht, het liedje van de zaal klik op zie je bijzond. Een nummer over iemand die niet zo heel erg zwaar is. Een versie die ik eigenlijk niet kende van Godhard. Hij is mooi hè? vind je niet? Ja, is, ik, ik goed. vind hem eigenlijk ik mooier goed. dan die van de Hollies. Ja, dat vind ik een lastige, maar. Ja. Deze is ook niet verkeerd trouwens. van worden van zo'n nummer, vind je no. <laughs> Ik niet hoor. <laughs> ah, maar goed. Emotioneel. Mooi nummer, maar emotioneel. Nah, ja. we de volgende kijken of we die eens een beetje, beetje, <laughs> een beetje vrolijker kunnen doen? Ja, lijkt me een goed plan. weet beetje, beetje dat je andere taal en Engels ook, ook wel goed. Are Ya no te Beter weer, warmer graag. Ja. Dan past het beter bij het taaltje, wou we ja, zeggen. Ja. Je moet als Sophia toch blij zijn dat ze dat over je zingen zou. Ja, hè? Ja. Zullen ze over ons hier zingen? Nee, nee er heeft nog niemand iemand, <laughs> uh, mijn naam genoemd in een, in een nummer. Nee. Ruimt ook niet, denk ik. <laughs> Vroeger wel eens. Ja, ja, van jou wel? Meisjes met rode haren. Ah, dat zo. Yes. So, <laughs> ja, ja, ja. ja maar die had ik niet. Ja, als je niet De volgende die is van Elvis Costello, Oliver's Army. Bijzonder mens vind ik dat. Bijzonder mens. Bijzondere muziek ook. Oliver's Army van Elvis Costello. Het nummer is ongeveer net zo groot, als de, net zo lang als, Oliver zelf, als Elvis zelf. Sorry. Is niet zo heel groot dus. Maar zijn muziek is wel groot. De volgende is... Uh, ja, die kent iedereen wel, denk ik. Oh, dit is de verkeerde die ingestart wordt. Deze gaan we instarten. you a brown eyed girl And You my brown eyed girl Do you remember when we used to sing Shalla la la la la la la la la da Just like that Sha-la la la la La La La La da. You have grown cast my memory back a Lord sometimes overcome thinking about it. making love in the green grass behind the stadium with you My bright eyed girl Just the same Shut up Laten we het nog een beetje in de steek. Hey. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon rustig verder. Um, Ingrid. Ja, aro. Kun je nog uh, dat ventje waar iedereen op de middelbare school zo'n beetje achteraan liep? Dat was een Frans ventje. Een Frans Wees? ventje? Frans ventje met van het lange krullende haar. Julie Claire? Die, ja. Ah. Ja. L'appelle venise, vous me voyez maille la voix soumise en gondolier, pas gaillant pour une cerise pour avaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en araignée. Si elles veulent s'appeler Venise Prenez-les donc bien au sérieux N'essayez pas de trouver mieux De trouver mieux MUZIEK MUZIEK MUZIEK We een hollewal weer naar het, uh, nieuws van twee uur toe. Dus uh, Dat ik niet zo heel erg hoor. Dan draaien we Julian Claire even een beetje weg. Ingrid? Ja, hallo. Ik vond het leuk. Ik ook. Was gezellig. Ja, mooi zo. Dan doen we het volgende week nog een keer. Ja, bedankt voor je aanwezigheid. Ja, wederzijds.